Acht uur door Almegens met het NOS-journaal. De Egyptische vicepresident El Baradei heeft zijn ontslag ingediend. Hij heeft aan president Mansour geschreven dat hij geen medeverantwoordelijkheid kan en wil dragen voor het bloedbad dat het leger vandaag aanricht onder de aanhangers van de verdreven president Morsi. De Egyptische interimregering heeft het dodental naar boven bijgesteld en zegt dat er zeker 150 mensen zijn omgekomen bij de ontruimingen van protestkampen vanochtend. Tegenstanders van de regering en de VN zeggen dat er veel meer slachtoffers zijn. Gesproken wordt van zeker 600 doden. De Egyptische interim-president Mansour heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de duur van een maand. En in Cairo, Alexandrië en Suez en in tien provincies geldt voor de avond en nacht ook een uitgaansverbod. Een man en een vrouw uit Etelur hebben een werkstraf gekregen van 240 uur omdat ze zich voordeden als agenten. Ze deelden drie jaar geleden, verkleed als agent, boetes uit op de snelweg bij Breda. De vrouw was destijds agent in opleiding bij de politie van Amsterdam. Ze droeg haar Amsterdamse uniform en gebruikte haar Amsterdamse bonnenboekje. De vrouw is onmiddellijk na het incident geschorst en later ontslagen. Bij Roermond zijn voor de tweede keer in korte tijd honderden poststukken niet bezorgd. In het kerkdorp Maas Niel hield een bezorgster ongeveer 500 brieven achter. PostNL ging na enkele klachten van mensen bij de vrouw langs waar de poststukken nog lagen. De brieven zijn nabezorgd. En de vrouw is op staande voet ontslagen. Eind vorige maand werd een andere bezorgster in Swalmen bij Roermond ontslagen. Zij had de post in brand gestoken. Ongeveer 500 ontslagen medewerkers in Noord-Holland... worden te laat uitbetaald door het UWV door de vele faillissementen in de provincie. De uitkeringsinstantie heeft een achterstand opgelopen... en kan daardoor gedupeerden niet op tijd uitbetalen. De achterstand varieert van een paar dagen tot een paar weken. Het UWV in Noord-Holland hoopt dat de problemen vrijdag zijn opgelost.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 Zomerse gesprekken over de winter. Met Margreet Rentjes. Ja, een heel goede avond. Terwijl het nog volop zomer is, gelukkig trouwens... gaan we het hebben over winterdingen. Want de voorbereidingen op typische winterdingen zijn in volle gang. Bijvoorbeeld zuurkool en skiën. Hier in de studio, uh, Piet Kramer... hij is directeur van de grootste zuurkoolfabriek van Nederland. En dat is big business in Nederland... want mijn gast staat in de quote top 500 met zijn bedrijf... Op plek? Ik zou het niet weten. U weet het niet. Nee. Het is niet een wereld waarin ik leef. Maar u heeft het toch ja. wel gelezen? U hebt toch wel gezien dat nee, nee, nee, nee. Mijn zonen vertellen dat altijd. Op welke plek ik sta. Maar ik hou me daar niet mee bezig. Het is ook niet een wereld waar ik in wil verkeren. Nee, maar het is wel zo. Hè? U staat ermee. Okay, wel in. Nou. Ja. Dank u wel. Nou heb ik helaas nu ook niet paraat hoeveel u stond. Ik dacht, dat wist hij wel. Ik zou het echt niet nee. weten. Nee. Goed. Hier zit ook uh, Wopke de Vecht, technisch directeur van uh, de Nederlandse skivereniging. Jarenlang schaatscoach geweest, maar sinds een paar jaar helemaal in skiën. Wanneer voor het laatst zelf geskiet? Uh, uh, even, uh, even goed nadenken. In maart. Maart. Ja. Afgelopen maart, tijdens een uh, World Cup finale in Sierra Nevada in uh, Spanje. Oeh. Lekker? Ja. ja. Ja, wel skiën op een andere manier. Hè. Je, je bent daar een, een, een stukje begeleiding. Dus je, je bent niet voor jezelf aan het skiën, maar je staat wel op skis. De, je verplaatst je natuurlijk het, het, het snelst op skis. En eigenlijk kan het ook niet anders. Maar alleen al op ski staan en, en buiten in de sneeuw, weer en wind... en, en toch nu dan even glijden en een mooie bocht maken... dat uh, dat geeft al een heel goed gevoel. Ja, ja want u bent uh, technisch directeur hè, van de Nederlandse skivereniging. U bent dus met topsporters bezig, ja. u zei het net. Ja. Maar u houdt zich ook bezig met, met ons, de recreanten. Ja. En dat zijn er in Nederland ruim 1 miljoen, heb ik ja, begrepen. Jonge jongen, ja. wat veel. Um, en een aantal daarvan wil in de zomer skiën. Ja. En die gaan dan naar gletsjers. Ja, die gaan, die, die gaan naar gletsjers. We hebben als uh, NSKIV uh, Nederlandse Vereniging 100.000 leden. En voor die leden, ik denk dat, dat er toch heel veel van die leden actief zijn. Of dat nou een, een skigymnastiek is, of een online fitnessprogramma... wat op skiën gebaseerd is. Of uh, de sneeuwhallen die wij in Nederland hebben. Uh, Snowworlds, ja. uh, Landgraven en zoetermeer zijn de, de meest bekende, denk ik. Uh, ja, er is activiteit. En, en, Want... en de echte... De echte liefhebber, die gaat voordat hij naar de, de kust in Zuid-Frankrijk gaat... Uh, gaat hij misschien wel even uh, via de Franse Alpen. En uh, die gaat gewoon even een paar afdalingen maken. En, ja. en, uh, en hoe moeten we dat voorstellen? Want hoe kom je op die... Uh, dan moet je een helikopter hebben, of, want al die nee. liften die gaan niet. Nee, niet met een helikopter. De helikopter is sowieso, wordt sowieso steeds uh, schaarser. Hè. Men wil in heel veel gebieden de helikopter niet meer boven, boven op de berg hebben... in verband met lawaai en uh, omweld en dat soort dingen meer. Nee, de, de, de liften, uh, beperkt hoor, maar de gondels en de liften draaien naar bepaalde gebieden. Dus er zijn een paar gletsjes zijn gewoon open de hele zomer. En uh, ja, de, de omstandigheden zijn goed omdat er uh, in april en mei zelfs nog veel sneeuw is gevallen. Dus... Uh, en wat voor types staan daar dan op de gletsjer? Ja, heel gemêleerd, denk ik. Uh, jeugdigen, freaks, die gewoon het niet kunnen laten om, om toch in die sneeuw te zijn. Uh, aan de andere kant ook, uh, ook uh, wat we dan recreanten noemen. Uh, mensen die zeggen van ja, wij, wij willen dat gevoel. Het is vaak mooi weer uh, met, uh, in de zomer op, op zo'n op zo gletsje. Ja, aan uh, gewoon of niet? Of nee, moet je, dat, dat is, dat is een beetje gevaarlijk. Hè. Korte mouwen skiën en, ja. en, en, en korte broeken skiën. Er kan toch van alles gebeuren. Hè. Ja. Je, je valt vaak toch wel. Hard. Dus je bent vaak wel in je kleding. Mm -hmm. En ook door de snelheid uh, raak je snel onderkoeld. Maar het is heel gemaleerd wat, uh, wat, er, uh, wat er zomers uh, echt in de sneeuw staat. Ja, maar dat zijn vooral de freaks, zegt u? Nou, ja, dat zijn liefhebbers en, en er zijn ook een aantal freaks bij... die echt of materiaal aan het testen zijn... of uh, ja, gewoon de, de, de roep van, uh, van, van de berg. En uh, ik, ik moet die sneeuw, die sneeuw gewoon in ja. en ik, ik moet daarheen. Ja. Nou, ja, goed, andere mensen kiezen voor, uh, voor de zee. En, en waarom zou je niet voor de bergen kiezen? Ja. Snapt u die roep van die berg, meneer Kramer? Jawel hoor, dat begrijp ik wel. Het he? dus zo... Uh, he? Sneeuw en... En, en, en, en, uh, en zuurkel hebben we wel iets met elkaar. Ja, he? zeker. Oh, in die berghutten wordt ook, denk ik, veel zuurkel <laughs> geserveerd. Absoluut. Als <laughs> je dat zou doen, dan kan ik die link wel maken. Ja, Maar zou, kunt u zich iets voorstellen bij... Uh, in de zomer naar boven uh, zo'n gletsje op? Ik zelf niet, maar ik ben wel een schier. Ik uh, heb... Uh, Gelukkig waren wij in de omstandigheden dat ik al vroeg op wintersport kan. Dus ik heb uh, dat zeker al een jaar of twintig gedaan. Mm -hmm. Eerst met mijn familie, met mijn broers en zuster. En later... Uh, ik vind het een van de mooiste vakanties. Ja. Ik ben lekker in de weer overdag. S'avonds Ja. En je gaat op tijd te bed. En een lekker Een biertje erbij. En natuurlijk, een hapje zuurkool erbij. Dat, ja. eh, dat gaat altijd goed. Want die, die hallen die u noemt, hè... Um, die zijn open, ja. volgens mij de hele zomer door, ja. terwijl uh, al die schaatshallen, die zijn maximaal zes uh, weken open per ja. jaar in de zomer. Ja. Um, waarom is dat dan? Wie willen daar dan zo nodig? Nou, dat, dat, zou je, dat doet je verbazen. Daar, uh, dat wordt echt bezocht door duizenden mensen. En ook, ook weer een heel divers publiek. Mm -hmm. uh, mensen die gewoon dagelijks komen, of wekelijks twee keer, of mensen die een weekendje pakken met hun kinderen. En er is natuurlijk veel meer dan alleen sneeuw. Hè. Er, is, er is een goede, goede hotelkamer, er is een, een, een Tirol-gevoel met, met de muziek. En met, oh ja, gewoon had je zomer? Ja, ja had je zomer en met, met de bruine. Uh, Skihut met de muziek erin en dat soort dingen meer. En, uh, dus wat dat betreft uh, voor elk wat wils en uh, best, wel, best wel druk moet ik zeggen. Want het, ik ben er wel eens geweest, dan niet in de plekken die u noemt... maar in de buurt van Amsterdam. Ja. En ben je binnen anderhalf minuut beneden als het misschien wel ja. 40 seconden. Nou dat, dat, dat is zo en dat, uh, dat, dat is uh, ja, binnen, binnen een minuut misschien zelfs wel. Maar er zit ook een voordeeltje aan dat je, je hoeft maar heel kort in de lift. Want je op de bergen natuurlijk uh, zit je soms wel een half uur in de lift. Hè? En dan moet je nog een keer overstappen ook. En hier kun je dus heel veel runs maken. En ja. dat, dat maakt het voor ons bijvoorbeeld... als wij het gebruiken voor training, zitten daar heel veel voordeeltjes ook aan. Want we kunnen heel vaak kunnen we dat afdalingje maken. Ja, ja. Zuurkool um, heeft ook een verbinding hè? Met, uh, met skiën. Want mensen willen lekker daar in die skihutten uh, um, zuurkool eten. Um, Nederlanders houden van zuurkool. Herinnert u zich deze nog? Ach, pardon, ober. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel allemaal hele. feiten, Ik kan even niet of ze komen. Komt-ie. Zuurkool ja. met <swee> petterspuren. <Ja, ja, ja>. Dat is een mooie kerel, Chef van Oekel. Chef van Oekel, ja. Waarom ja, ja. houden wij zo van zuurkool? Ja, waarom houdt de Nederlander zo van zuurkool? Ja. Ik, denk, ik denk omdat het gezond is. Uh, uh, nou, is dat het? Nou, eenvoudig te bereiden. Ja. Uh, het is goedkoop. Uh, en het smaakt misschien gewoon, gewoon lekker. Hè? Dus, uh, het vult goed? Het vult ook goed. Ja. En, uh, en even op die gezondheid terugkomen. Het is rijk aan vitamine C, dat staat vast. Mm -hmm. uh, het is ook goed voor de stoelgang. Mocht je toevallig een slechte stoelgang hebben... dan kan ik je adviseren om een paar rappen te nemen. Dan, uh, <laughs> Heerlijk. Het is ook goed voor de, de flora in je darmen. Ja. Ja, ik, wij zijn, ik, ik heb geen wetenschappelijke bewijzen, maar ik ken mensen die toch de gevreesde ziekte hebben en die zuurkool eten. En die dat schijnt hun maag goed te kunnen ja, verlagen. Ja. Dus dat zijn er toch wel ook hele gezonde dingen aan zuurkool. Ja. Nu is het zo dat uh, uw fabrieken, het is zomer, wij denken bij zuurkool aan winter normaal gesproken. Ja. Maar die zijn, uh, die zijn gewoon aan het werk nu, die fabrieken? Wij zijn uh, opgestart rond 1 augustus. De witte kool, waarvan sukel gemaakt wordt, die, die wordt geplant in de maand mei. In Nederland? In Nederland. Wij krijgen de witte kool in een, in een straal van 30 kilometer rond de gemeente Langer Dijk. Dat noemen ze ook de ja. koolschuur van, van Europa. Ja, Noord-Holland is dat, hè? Noord-Holland. Ja. En uh, die witte kool, die, die, dat zijn allemaal verschillende rassen. Die worden geplant in, uh, in de maand mei. Dan heb je vroege soorten, die zijn 1 augustus klaar. En er zijn soorten die zijn in september klaar. Dat gaat zo door tot, uh, tot december. Mm -hmm. En dan starten wij rond 1 augustus met de eerste kool, dat is de zomerkool. En die wordt dus nu zo'n beetje die is nu verwerkt verwerkt. Daar zijn we 1 augustus mee begonnen. Ja. Die, die wordt geoogst. Die kool wordt geoogst, die wordt naar de fabriek gebracht. Dan wordt die gelost. Dan wordt die geboord. Dat betekent dat de stronk of de struk uit de kool geboord wordt. Die moet eruit, want anders krijg je allemaal grote plakken in je zuurkool. Ja. Daarna wordt die, zuurkool, die kool ontdaan als een buitenblad. Als een groene buitenblad. Daarna wordt die gesneden. En dan gaat die in grote silo's, die wij putten noemen. En dan begint spontaan de fermentatie. En, en dat, dat betekent? Dat betekent dat... De in witte kool zit van nature een melkvuurbacterie. En die melkvuurbacterie die eten als het ware, dat is de sterkste bacterie. Die eten suikers en de koolhydraten die van nature ook in die witte zitten, die eten ze op. En die zetten ze om in melkzuur. En hoe is dat eigenlijk ooit ontdekt dat dat gebeurt? Nou, dat is een mooi verhaal. Of het helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval het is het een sterk verhaal. U vindt verhaal. het een leuk verhaal. Ik vind het een prachtig <laughs> verhaal. Uh, je had vroeger in China had je de Mongolen Dat was een, een, een ruitervolk dat reisde. En je had landbouwers, die bleven op hunzelfde plek. En er was een redelijk intensieve ruilhandel tussen die landbouwers... en die Mongolen, die dat ruitervolk. Nou, dan ruilden ze witte kolen tegen vlees. Dan moesten ze die witte kolen meenemen in die, in die zadeltasje. Maar dat was natuurlijk niet prettig voor het paard. Dus op een of andere manier uh, was een of andere slimme Mongool kwam op het idee om die kool te snijden. En dan deden ze die gesneden witte kolen in die zadeltasje. En door het zweet van dat paard, een beetje misschien niet zo'n hygiënisch verhaal, maar het zweet bevat veel zout. En zo ging die witte kool in die zadeltas vergisten fermenteren. En dan proefden ze het een paar weken later. En dan vonden ze het eigenlijk licht zuur van smaak. En dat vonden ze heel prettig. Ja, een soort rotting eigenlijk, of niet? Nou, nee, dat moet je niet zeggen. Oh. Rotten en vergisten ja. zijn wel broer en zus. Mm -hmm. Maar het zijn heel andere processen. Ja. ja eh, het, we het kunnen vooral, het gewoon eten. Het is heel goed. Ja, maar het moet vooral af te maken: die mogollen waren ruitervolk en die reizen door heel Europa, over, over heel de wereld. Dus zo is het van China via Iran, Irak in Europa gekomen. En Dat is het, dat is het verhaal wat achter de zurkhof ja, zit. Ja, dat vindt u een mooi verhaal, houdt u aan vast? Ja, hou ik hou aan vast. Is ja. het zo dat want, he, die, die geur van zurkhof, die kennen we allemaal. Ja. Als u die fabriek binnenloopt op een goede ochtend ja. in deze periode, ja. is dat heel bijzonder, die geur daar? Het is wel een typische geur. Ik denk als je een dag in een zuikerfamilie rondloopt... en je komt thuis, dat je dat wel ruikt. Omschrijf het dus, als je wilt. Fris vuur, zou ik het noemen. Ja. Het is een fris zure smaak. En uh, dat, dat, dat ruikt je. Ook weer niet dominant. Nee. En, uh, na een heleboel jaren heeft u niet zoiets van... Hey, Gert zie die geur, die komt mijn neus uit, letterlijk. Nee, nee, dat uh, mag ik zeker niet. Ik, nee. ik, ben er, ik ben er steeds meer van gaan houden, joh. Het, het, het rijpt een beetje. En is het zo dat ieder jaar, net zoals met wijn... want het is natuurlijk gewoon een product ja. van hè, te maken oh. met, met weer en wind... dat het anders smaakt? Dat zozeer niet. Wat, wat wij wel merken, dat, dat is ook trouwens weer niet wetenschappelijk bewezen... maar daar hebben we toch wel, wel goede aanwijzingen voor... dat het vitamine C-gehalte in de kool, en vitamine C is belangrijk... dat daar toch een link is tussen zonneuren en vitamine C. Dus in een, in een zonnig jaar constateren wij dat het vitamine C-gehalte in de witte kool... hoger, hoger is is het jaren dat er min zonneuren zijn. Ja, ja. Dus uh, het ziet er nou uit dat dit jaar de oogst weer rijk is aan vitamine C. Ja. Nu is het uh, uh, de zomer volop. Um, en We hadden het net uh, over skiën. Um, meneer De Vecht, is het zo dat er typische dingen nu gebeuren door, door uw vereniging... die voor de zomer bestemd zijn? Mensen opleiden, ik noem wat, waar ruimte voor is nu? Ja, nou, wij, wij uh, we hebben een heel mooi online programma waar wij uh, zelf fit kunnen blijven. En dat, dat is een van de zomerdingen. Uh, voor, voor de rest uh, worden er cursussen opgestart voor skileraren en skitrainers. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk een stukje investering eigenlijk weer voor de winter. Ja, En is zo'n ongeluk van Frieshoff, wat natuurlijk dramatisch is afgelopen... Dramatisch, ja. Is dat ook iets wat voor jullie weer extra werk oplevert? Omdat mensen dan geschrokken zijn? Nou, ik denk dat... dat je, je, moet, je moet eigenlijk zeggen... Iedere keer als er een lawine is en er zijn mensen bij betrokken, dan staan wij er eigenlijk wel stil bij. Dat, dat is eigenlijk een, elke keer weer, wij zijn ook collega's verloor, uh, verloren door, door dit soort dingen. En, en ook goede skiers, uh, waar je je naam van kent. En dan, we hebben een safety programma, wat echt instructies geeft van hoe ga je om met, met omstandigheden in de bergen. En je weet dat je met natuur, brute natuurkrachten te maken hebt, zoals ook op zee. Mm -hmm. Het zijn dingen waar je gewoon niet tegen kunt vechten. Maar uw collega's, die namen dan dus niet de voorzorgsmaatregelen die ze geleerd hadden eigenlijk. Ja, dat is, dat is altijd, in, in dit geval, met, met, met, met, met Prins Wiesel is het natuurlijk ook hetzelfde. De man was een, een zeer ervaren skier, kende het gebied heel goed. En er gebeuren toch dit soort dingen. Dat zijn vaak ook onvoorziene situaties die, eh, die normaal op die plek misschien niet, niet konden gebeuren, maar ze gebeuren wel. En het, was, het is een, een relatief veilig gebied, lig. dus wat dat betreft ga je ook niet uit van dat soort dingen, maar ze gebeuren gewoon wel. Dus je, je, je, hoe veilig je ook bent en je protectiespullen mee, je airbag mee op je rug en dat soort dingen meer. wil niet zeggen dat je uh, altijd ontsnapt aan dit soort dingen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Ja, deze week zomerse gesprekken over de winter. Want uh, de voorbereidingen voor de koude maanden zijn in volle gang. En daarom deze twee dingen bij Max vanavond. Zuurkool en skiën. Um, directeur uh, Kramer van de de grootste zuurkopfabriek in Nederland, die zit hier ook nog steeds. Um, uw bedrijf, een echt familiebedrijf, u bent de vierde in lijn, heb ik begrepen. Ik uh, ben in de gelukkige omstandigheden dat ik samen met mijn broer Frans, leiding mag geven aan dit bedrijf. Wij zijn de vierde generatie. Ikzelf uh, zit al meer uh, dan uh, 39 jaar ben ik bezig. Mijn broer uh, meer dan 25 jaar. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn blij dat we dat in een gezonde bedrijf leiding kunnen ja, geven. Ja, over een gezond bedrijf gesproken. De regisseuse, Sharon van Uem, ja. die heeft eens dus even uitgezocht op welke plek u nou stond. Ja. Op die quote 500. Ja. Het is plek 290. Oké. Okay. 87 miljoen uh, verhoogd, wordt er gezegd door de bank. Okay. Ja. Mooie score. <laughs> okay. Maar goed, de vierde in lijn. Ja. Uh, dat wil zeggen dat al die generaties daar met heel veel plezier aan het werk zijn? Of nou, voelen jullie ja, dat het kijk, toch nu is? kijk, kijk, dat, dat zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen. Kijk, de, de, de oprichter die, die, die heeft het opgestart. En, uh, daar kan ik ook nog wel iets over vertellen. Dat was een, een, een beursschipper die voer op Amsterdam. Vroeger werd de zuurkool verkocht in grote houten vaten. Maar mm -hmm. die houten vaten hielden ze op het dek. Die gingen niet in het ruim. Want als ze eenmaal in het ruim zaten, kwamen ze er nooit meer uit. Dus die, die houten houten vaten moesten op het dek. Die man voer op Amsterdam met schroenten en zuurkool. En verkocht hij s'morgens op de veiling of op de markt zijn handel. Er was een zuurkolfabriekje. Of er waren meerdere zuurkolfabriekjes in Langendijk. Maar die waren altijd te laat. En toen zei drie schippers... Je zei tegen Klaas Kramer, Klaas, ga jij een nou zukel maken? Dan verkopen wij een zukel. En één ding, je mag nooit te laat komen. Want wat gebeurde? Als die zukelfabrieken te laat waren, dan voerden die schippers die voerde te laat af. Dan kwamen ze in plaats van om tien uur s'avonds in Amsterdam... kwamen ze om drie uur s'nachts in Amsterdam. Maar de markt begon om vier uur. Dus er schoot iedere keer de slaper in Er schoot erbij in. En dat was eigenlijk de reden dat uh, uh, Klaas toen in 1890 begonnen is. Nou, de tweede generatie, dat waren drie broers. Dat waren Kaars, Kees en Jan. Maar hij, was, hij is begonnen om te zorgen dat hij op tijd kwam, wat bedoelt u? Hij moest op tijd leveren, dat is ja. natuurlijk al die andere schippers. Want ja. Die waren dan in Amsterdam op tijd en die konden in ieder geval nog ja, een ja. aantal uren slapen. Ja. <laughs> nou, de tweede generatie, om nou maar even door te gaan... Die, dat waren Kees, Jan en Klaas, die hebben het bedrijf door de Eerste Wereld... Oorlog geleid. Mm -hmm. Nou, wat een heleboel mensen niet weten, dat. De Eerste Wereldoorlog was voor de land- en tuinbouw. een zeer welvarende tijd in Nederland. Want door Nederland neutraal was, leverden wij veel groente en fruit. aan zowel okay. de Duitsers als de geallieerden. En toen in 1918 de vrede kwam. spraken ze bij ons in de Lange Dijk in de omgeving. over de ramp van de vrede. Daarna hebben we de crisis gehad. Dat was de tweede generatie. Mijn vader, dat was de derde generatie. die heeft het bedrijf zeg maar, gemoderniseerd. Uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog. De modernisering heeft uh, plaatsgevonden, de mechanisatie. En wij als vierde generatie hebben dat verder, uh, verder uitgebouwd. Maar gebouwen. wilde u het zelf? Of had u toch het gevoel dat het moest? Ja. Uh? ja, dat vind ik een beetje lastig. Maar ik heb wel een goede opleiding gehad. Ik heb daar ABS gehad en later ben ik naar Nijro gegaan. Maar dus... geef eens antwoord op die vraag. Ja, dat werd misschien toch ook wel een beetje gemasseerd door pa. Die zei op een bepaald moment, joh, uh, ja, uh, het wordt het niet wat uh, jij bij mij komt werken. Of Ja, ik weet dat eigenlijk niet zo. Maar dat ging toch een beetje van nature. Ja. Als ik misschien gezegd heb, ik wil eerder ergens anders werken een aantal jaren. Want dat zeg ik wel tegen mijn zoon. We gaan eerst eens bij een andere baas werken. Ja. Dan je vreemde, vreemde ogen dwingen. Eerst eens dus even bij anderen, maar dan wel weer terugkomen. Maar dat was hè? 40 jaar terug, 40 jaar terug. was Dat toch even anders, hoor. Als pa dan wat zei, dan reageerde je daar toch even wat anders op. Dus, maar is het waar wat ik zeg? Eerst even ergens er anders ervaren? Ik, even vind, het, ik vind het heel goed. Vreemde ogen dwingen. Ja. En je ook maar wat wel anders. terugkomen? Dat hoop ik wel. Mijn oudste is teruggekomen. Die is voor Axo vijf jaar naar Zuid-Amerika gegaan. Mm -hmm. En die heb ik ooit dus drie, vier jaar teruggezegd. Ik zeg, Nick, luister, nou moet je wel een keuze maken. En dat heb je gedaan. En daar ben ik ook blij om. Ja, bent u erbij? En daar ben ik hartstikke blij om. Want ik, ik vind het een, een, een uitdaging om, om dit bedrijf door te geven naar de, naar de volgende generatie. Dat vind ik een uitdaging. En wat, is de, wat bedoelt u dan met een uitdaging? Nou, uh, om eens goed in te werken, om het bedrijf gezond te houden... Ja. om voor de continuïteit te zorgen. En welk moment op een dag, op een week, in een maand... denkt u, wauw, wat is dit toch een topbusiness waar ik in werk? Ja, <lacht> <lacht> dat is een beetje een moeilijke vraag natuurlijk. Weet je ja, maar... wat, weet, weet je wat is... Uh, uh, je moet eigenlijk natuurlijk ook altijd de goede dingen eh, moet je bijblijven. Maar het is tegenwoordig ook, laten we eerlijk weten, niet allemaal makkelijk. Toen ik begon waren er in Nederland 14 zuikoffabrieken. En, eh, en op het ogenblik eh, zijn wij nummer twee fabrieken in Nederland. En eh, ja jongens, dat is het proces van de schaalvergroting. En, ja, dan gaat het niet altijd even lief aan toe. Laat mm -hmm. ik nou maar ook maar eerlijk wezen. Het is ook wel knokken om erbij te blijven. En dan kan je niet permitteren om eens een paar jaar achterover te leunen, hoor. Want dan ben je er niet meer. Nee, en wat is knokken? Wat is een moment? Nou, goedkoop produceren, efficiënt produceren, productvernieuwing doen. Toch op tijd zorgen dat je de nieuwe producten maakt. Nieuwe markten aanboren. Ja, zo moet je wel in beweging blijven. Want als je achterover gaat leunen, tegenwoordig vooral dan ben je er over een jaar of vijf niet meer, hoor. Zo kijk ik er ja. tegenaan. Ja, het is gewoon business. Ja, en dat is niet altijd even lief. Nee. Verval, maar van de andere zo... kant geeft het natuurlijk, als jij een mooi deal doet... als jij eens een keer een mooi deal doet... dan maken wij natuurlijk mee als de kolen schaars is... en je weet dat voor een leuke prijs te verkopen. En je, je maakt een leuke deal. Dat geeft natuurlijk ook weer een enorme bevrediging. Ja. Van de andere kant, ik vind continuïteit ook wel heel belangrijk. En dat mis ik tegenwoordig bij een heleboel uh, ondernemingen. Ja. Maar het is, dit... is zo dat er ook een groot deel van uw personeel... pas in augustus weer aan de slag kan, omdat dan de, de zaak weer gaat draaien. Wij aan. hebben een, een vaste kern ongeveer van een man of veertig... Die werken in vaste dienst bij ons. In de, nu tijdens die campagne, zeg maar, als je in september bij ons zou komen... is die, is die groep uitgebreid tot een man of 120. Mm -hmm. En we werken, als je dat door de bank neemt, gemiddeld... over een heel jaar ongeveer met 80 mensen. Ja. Dus in, dat, in het hoogseizoen zijn dat er 120 midden in de winter. En nu, in april, mei, zitten we op, zitten we op een man of 40. Ja. Dus, Want daar wordt dus de zuurkel gemaakt voor alle sporters... die moeten gaan presteren ja. <laughs> ja. Um, bij de Olympische Spelen... Uh, en dan hopen wij natuurlijk uh, op een herhaling van vier jaar geleden met uh, Nicoline Sauerbrei, die goud won. Het is inderdaad een heel good seizoen voor Nicoline de Flying Duchess. Gaat het goud worden voor Nicoline Sauerbrei? Gaat het goud worden? Het kan eigenlijk niet meer misgaan. Ze gaat over op de finisher, ja! Yeah! Nicolien Sauerbrei een gouden medaille op de Olympische Spelen. Wie had dat gedacht? Snowboardgoud voor Nederland. Oh, wat een vreugde, zeg. Nicolien Sauerbrei een gouden medaille. Fantastisch. Ja, snowboardgoud voor een land als Nederland. Ja, nou ja, dat kan. Want ik denk dat wij in meerdere disciplines gewoon ook medailles kunnen halen. Want er zijn beperkingen. We, we hebben altijd gedacht, en dat denken we, heel veel mensen nu nog steeds... Denk ik, dat als je geen bergen hebt, kun je ook gewoon ook niet goed zijn in de sneeuw. En, en dat is gewoon niet zo. Ik geef je een voorbeeldje. Nicoleen is een mooi voorbeeld. Hè. Die reist gewoon heel veel naar de Alpenlanden om te trainen. Hè. Dan, nu al? Uh, ja, dat is nu ook al meerdere keren geweest. Op die gletsjers? Ja, op die gletsjers. Hè. En, uh, en, en met haar hele team eromheen. En uh, die weet ook wat, wat ze moet doen. Het is een ervaren vrouw, ze heeft goud. Ze heeft het, uh, het wintersport in Nederland olympisch op de kaart gezet. Uh, ook nog de honderdste medaille van die kleur, enzovoort, enzovoort. Dus helemaal fantastisch. Uh, we hebben in een aantal fun-onderdelen, bijvoorbeeld het freestylen. Daar hebben iedereen over de hele wereld heeft eigenlijk dezelfde beperking. Er liggen maar een paar bijvoorbeeld halfpipes. En iedereen moet naar diezelfde halfpipe. Ja, ja. En of je, nou wel een, of je in Nederland woont of in uh, Zwitserland of Oostenrijk woont... je moet naar die haafpijp in Nieuw-Zeeland, waar ze nu zijn. Ja, want daar is He? het natuurlijk winter. En daar is het winter, maar daar ligt ook alleen maar die haafpijp. Want die dingen zijn heel kostbaar om te maken. Dus daarmee zeg ik eigenlijk dat de beperking die wij denken te hebben... hebben we niet, want die andere landen hebben dat ook. He, dus je gaat ja, ja. met z'n allen naar die halfpijp en ja, ja, je gaat daar trainen. Of je in Oostenrijk woont, ja. maakt dan eigenlijk niet uit. He, dus nee. de, de, de, de voordeeltjes zijn van die landen maar heel klein. En ja. eigenlijk onze nadelen zijn ook maar heel klein. Dus ja. wat dat betreft kom je heel dicht bij elkaar. Want um, u bent afkomstig uit de schaatswereld, he, ja. jaren coach geweest, bondscoach. Ja. Um, noem eens iets heel concreets waarmee uh, de vereniging u he, nu profiteert van het feit dat u dat jaren gedaan heeft. Nou, ik denk uh, kennis, netwerk. Uh, Netwerk, noem eens wat. Nou, dat is uh, innovatie, programmering, periodisering, uh, oh. mensen, experts. Ja, ja, waar hoe? De hele woorden En iets heel concreets, wat dan? Ik denk het, uh, het, het maken van goede programma's en goede periodiseringen ja. waar, waar mensen optreden. Maar ook het uh, maken van. Want dat van, lijkt op uh, elkaar, schaatsen maar niet uit. Ja, er zit, er zit heel veel verbinding, uh, fysiek, mentaal, maar ook uh, medische dingen, uh, die, uh, die zitten heel dicht bij elkaar het gaat over schaatsen en over de disciplines waar ik nu mee te maken heb. Ja, ja. Maar ook de, de denkwijze en de manier waarop je, je, je met je omgeving omgaat. Dus wat dat betreft, uh, het, het lijkt heel erg op elkaar. En als en... je kijkt naar, uh, naar wat, uh, wat doe je dan specifiek... dan is het uh, eigenlijk heel veel verbindingen leggen. Dus korte lijnen, zo kort mogelijk. Hè. De weg van, van potentie naar prestatie, heel kort maken. Ja, want wat is dat dan? Kort maken? Korte lijnen is. Ja, ik wil uh, zeggen zorgen dat die persoon bij die uh, morgen zit. Ja, maar korte lijnen zijn voor mij ook uh, stuur op kwaliteit. Dus eigenlijk alleen bezig zijn met kwaliteit. Ja, en, en, hoe en, dan? En, en zoveel mogelijk de kwantiteit uit de programma's halen. En dat doen wat je echt nodig hebt. Namelijk. Wat bijvoorbeeld? Nou, dat, kan, dat kunnen trainingen zijn. Ja, ja. Dat kunnen uren zijn in training die je kunt verkorten naar, naar van vier naar twee uren. Ja, ja, en dat je ja. meer tijd over hebt voor andere dingen. Want bijvoorbeeld, hè, dat is dan het, het, het gedeelte als het gaat om het fysieke gedeelte. Maar je hebt natuurlijk ook een commercieel gedeelte. U noemde al netwerken. Ja. Is het zo dat, dat uh, de skiwereld nu profiteert van contacten die u heeft bijvoorbeeld met bedrijven die... Uh, ja, ja waar u maar, mee maar, maken... maar wel, wel uh, uh, voornamelijk gezien vanuit uh, de, de productie waar ik mee te maken heb gehad als het gaat om wedstrijdmaterialen. Dus wedstrijdkleding, wedstrijdpakken, uh, aanpassingen daarin, uh, innovaties die wij toepassen op materialen of op de dingen waar we mee trainen. Ja, en is er iets wat op het komend jaar te verwachten als het gaat om innovatie? Wat wij gaan zien bij Nicolien bijvoorbeeld? Nou, we zijn met Nicolien zijn we bijvoorbeeld met kleding bezig. En wat dan? Ja, De kleding, kleding zo, zo passend maken dat het, uh, dat het sneller is. Ja. En hoe maak je ski-kineren sneller? Nou, dat, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet het volume moet je zo klein mogelijk houden en het moet aerodynamisch zijn. Ja, en daar is dus nog een, een weg te gaan. Want uh, hè, net zoals natuurlijk bij dat schaatsen waarvan alles gebeurt, dat is dus bij de ski uiteraard ook ja. zo. Ja, er zijn raakvlakken ja. en die gebruik je. Ja, en wat verwacht u? Want het gaat natuurlijk volgend jaar maar gebeuren. Nou, ik, ik, ik, uh, wat, wat ik verwacht is uh, dat we het. Uh, best wel goed gaan doen. Uh, <laughs> aan de andere kant, wat je, wat je eigenlijk mee moet nemen in deze sport... je, je zit in een hoog risicobereik. Hè, dat heb ik nu al gezien. Ik heb van de SNES uh, Snowboard Freestylers... heb ik ook zes op de operatietafel gehad. Oh ja? Dus die, en die zijn, er zijn er nog drie van aan het, uh, aan het revalideren. Met wat voor soort breuken? Nou, best wel met uh, enkelbreuken, schouderbreuk, uh, uh, kruisbandknie. Ja, ja, heftig. Dus, uh, dat zijn heftige dingen. Dus het is maar de vraag of, of die weer... gerevalideerd zijn. Echt gerevalideerd zijn en echt zo goed zijn... dat ze op de Spelen ook voor de medailles kunnen gaan. Ja. Is het zo, want u heeft dus kennis van dat lichaam... dat ze zuurkool voor voorgeschoteld krijgen? Ik denk dat ze allemaal wel zu zuurkool eten, ja. Ja, maar is dat iets wat hoort bij... Uh... Nou, wij, wij, wij zeggen uh, gewoon de, de Nederlandse, het Nederlands eten is goed. Hè? Eten wat de pot schaft. Uh, en, en gezond eten. Dus, en en daar, zijn, daar zijn hele mooie stafels voor. En ik denk dat, uh, dat heel veel sporters toch ook Italiaans eten. Veel pastas. Ja, lekker en, koolhydraten. Uh, ja, veel koolhydraten. <laughs> ook weer niet te veel. Nee. Uh, maar suikels maar zit zeker in, in het systeem. Uh, je, je moet het alleen... Uh, je, moet, je, je moet gewoon Er is met alles zo. Hè. Sommige mensen lusten geen pasta... en andere mensen willen geen zuurkool. Dus dat je... Over dat gaat ja, Over dat gaat Precies. Van alles met mate. <laughs> en is het zo dat het komend jaar... Uh, wij nog nieuwe maken uh, voor geschoteld krijgen? Uh, geen sensationele dingen. Maar we hebben natuurlijk al een heleboel mooie smaken. We hebben natuurlijk... Wijnzuurkool is bekend. Uh, we hebben zuurkool met... Uh, met Kerry tegenwoordig. Dat kan ik van harte aanbevelen. In een ovenschotel met zwarmen. Wat bij een, bij een heleboel mensen nog niet zo bekend is. We hebben champagnezuurkel voor de echte liefhebber. Ja. Dus er is veel. Er is al van alles waar maar... we zeggen. En tot zover deze reclame voor de zuurkool. Ja, even nog even over de, de, ja, de, de, nog even de, de manieren om het te consumeren. De, de, de, buiten standpot. Uh, wordt het ook veel in overschoten, zoals salades gegeten. Ja. En ook door mensen bijvoorbeeld in, in, in Australië of in Nieuw-Zeeland... waar Nederlanders naartoe zijn gegaan? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Of uh, wat, wat wij produceren gaat ongeveer een, een 25% over de grens. Ja. En dat zijn de heimweelanden, zoals wij zeiden. noemen. De heimweelanden, ja. De heimweelanden, dat zijn heel belangrijke markten voor ons. Ja, dus die moet je Nederlanders denken. die vertrokken zijn. Er zijn Nederlanders die natuurlijk naar Canada gegaan ja. zijn... veel naar Australië en Nieuw-Zeeland... Daar gaat toch best veel zuurkool naartoe. Ja, leuk. Maar wat een heleboel mensen ook niet weten... er gaat best veel zuurkool naar Suriname. Okay. En er wordt in Suriname ook best veel zuurkool gegeten. Kijk, wij weten weer een heleboel meer over de zuurkool... Oh. en over het skiën en de voorbereidingen ja. van Nicoline Sauerbrei. Uh, hartelijk dank, heren, uh, voor uw komst. Uh, meneer Kramer en uh, meneer De Vecht. En tot zover... Uh, dit zomerse gesprek over de winter. Uh, morgen krijgen we alvast uh, de het koorts, zou u aanspreken. Ja. Um, want uh, wat doet Wiebe Willing, de voorzitter van de vereniging van de Friese Elsteden, nu al om de kansen te vergroten? Nou, het schijnt van alles te zijn, dus ik ben heel benieuwd. voor het morgen. We hebben er moeilijk voor. Dit was de uitzending van Max. Meer informatie, uitzending terugluisteren. Het kan allemaal op onze site tweedingen.nl. Nu BNN Today, Willemijn Veenhoven. Hield jij er een beetje van, Margreet, van hakken? Hakken? Je bedoelt dat dansen? <laughs> ja, dat bedoel ik, ja. Nee, joh. <laughs> Jaren negentig, hakken. Um, uh, of naast mij was er serieus fan van. Voor mij is het een beetje uh, in retrospectief, is het grappig. Uh, we hebben nu een dame in de studio, Caroline Borges, cabaretier. En die deed voordat je nu de radio uitzet. Nee, <laughs> niet die muziek. Maar zij maakt er akoestische versies van. Het is schitterend. Ik hoorde ik ze net zeker ben op de gang. En ze staat mm. ermee op Lowlands. En zo meteen staat ze ermee in de studio. Dat zo in BNN Today. Dit is Radio 1. Ruim half negen. Hier is wat Megens met het NOS Journaal. Het leger in Egypte heeft twee hoge functionarissen... van de moslimbroederschap opgepakt, meldt persbureau Reuters. Eén van hen, Mohamed El Beltagi, zegt dat de regeringstroepen... vandaag zijn 17-jarige dochter hebben gedood. Volgens de moslimbroederschap zijn bij het geweld in Egypte zeker 2000 doden gevallen. De interimregering spreekt van 150 doden. Vice-president El Baradei heeft zijn ontslag ingediend. Hij heeft aan president Mansour geschreven dat hij geen medeverantwoordelijkheid kan en wil dragen voor het bloedbad van vandaag. In de Spaanse Marbella is gisteravond een Nederlander doodgeschoten. 43-jarige man zat volgens Spaanse media in zijn auto toen hij 16 keer werd beschoten. Het zou gaan om een afrekening in het criminele circuit. De twee schutters zijn na de schietpartij gevlucht. En een Duitse vereniging van Sinti en Roma heeft geklaagd over de term zigeunersaus. Volgens de vereniging is de naam discriminerend. Zou er beter pikante saus of hete pepersaus op het etiket kunnen staan? Roma vinden het woord zigeuner een negatieve bijklank hebben. Een Duitse fabrikant van zigeunersaus is boos over de klacht. Die heet al meer dan 100 jaar zo. En ons bedrijf wil er niet mee discrimineren, zegt de fabrikant. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 14 augustus, twee over half negen. Goedenavond. Een uh, korte uitzending vandaag van BNN Today. Want vanaf half tien kun je hier luisteren naar Bas Ticheler en Jack van Gelder. Die doen uh, verslag van Portugal Nederland... Tot die tijd wel gewoon BNN Today. Met de mishandeling in Eindhoven. Journaliste Marieke van der Voort die was in de rechtbank waar die verdachten terecht staan. Je weet wel, de kopschoppers werden ze wel genoemd. Uh, Zometeen hoor je haar en hoor je haar reactie op die jongens. En natuurlijk houden we je op de hoogte van de situatie in Egypte. Zometeen meteen even naar Egypte kijken hoe het daar op dit moment is. De avondklok is natuurlijk ingegaan. En na negen is Michiel Brummelhuis hier. Hij is professioneel pokeraar. Hij is de beste pokeraar van Nederland. Um, eens kijken of hij zich door dat interview kan heen bluffen. Vroeg we ja, wel Willemijn. Weet jij hoe lang de allerlangste non-stop pokerwedstrijd ooit duurde? Ja, de, de, de, de, de, de, vier dagen. Nee, het is uh, acht jaar, yep, vijf maanden <lacht> en drie dagen. Van 1881 tot 1889. ergens in, uh, in Arizona was er een wachtlijst van drie tot vier dagen als je mee wilde doen. Jeez. Goed Hartstikke meer pokers. Kijken of uh, Michiel Brummelhuis uh, daar zin in zou hebben. Ik denk het niet. Waar hij wel zin in heeft, is de World Series. In november, geloof ik. Ja. Speelt hij in Las Vegas. En hij staat in de halve finale. Nee, nee, in, de finale. De, in de finale. In ja, de main de, de, event. En dan kun je heel veel geld winnen en zijn wuft armbandje. Precies. Een paar miljoen kan hij er mee binnen. Na negenen is hij hier. Naast mij, Caroline Borgers... Hoi, goedenavond. Ik is dat je het over Michiel hebt, want uh, dat is een vriend van ons. En dus, uh, ah, we wisten nou. helemaal niet dat hij hier zou zijn. Wat die grappig. is hier zometeen. Leuk, dus als je even blijft hangen. Dan, ja. uh... um, jullie gaan zingen? Ja. Ja, maar niet zomaar zingen. Nee, we gaan happy hardcore zingen. Ja, en ja. nu voor al die luisteraars die serieus denken... nee, nee, nee. nee. Ja, we hebben eigenlijk ja, uh, het is te doen, hè? Ja, het is te doen. Het is met, alleen met een gitaartje, met een akoestische gitaar. Ik hoorde het net al even jullie waren aan soundchecken en um, wat speelden ze ook alweer? Rolof? I uh, I wanna see a rainbow. Die? Ja, ja. dat is Paul Elstak. Hè? Dat ja. is Paul Elstak. Of de koning, zoals ik wel zou noemen. <laughs> en uh, ik zat, het hoorde zelfs op de wc trouwens en ik kom meteen geen de glimlach niet meer van mijn hoofd aftimmeren, want hier wordt er. Het is echt happy hardcore, ja. maar dan happy hardcore. Acoustisch, akoestisch, um, het is heel bijzonder. Laat ik het daarop houden. Dat zo meteen in de studio. Jij hebt straks niet zo heel veel te doen, denk ik, langs de lijn. Nee, nee, nee. We kondigen Jack en Bas gewoon even <laughs> aan en dan gaan we achterover zitten. Gaan we kijken naar Nederland-Portugal of Portugal-Nederland. Uh, maar er is meer, hè. Vandaag was ook atletiek. Vanavond trouwens niet. Geen avondprogramma. Uh, maar vanmorgen wel uh, kwalificaties. En een Nederlandse verspringer heeft zich daar geplaatst voor de finale. Uh, het gaat om Ignatius Geiza. Hij is in Ghana geboren en werd alles wereldkampioen toen hij nog voor Ghana uitkwam. Sinds kort bezit, be, bezit hij een uh, Nederlands paspoort. En nu is hij dus de eerste Nederlander die bij het verspringen de finale bereikt bij de WK. Al kostte het veel moeite. Met een sprong van 7,89 meter ging hij als twaalfde en laatste door. Met Haag over de sloot, ja. Ik was het laatste persoon to get through. En I'm so happy that I made it to the final. Because I was so nervous. I never nooit been nervous like this before. Het is mijn first championship als een Dutch guy. So I felt a little bit, a little bit of pressure on me. So nu the, the is de uh, pressure off find out on Friday, it's a new day, I have to go all out. Maar over Inburgering gesproken, hè? met de hakken over de sloot, dat kende die meteen. Uh, ook Suzanne Kuiken bereikte de finale, ze deed dat op de 5000 meter. In haar halve finale eindigde ze als zevende, maar omdat er in de andere halve finale niemand sneller was, plaatste Kuiken zich op basis van de tijd. Het is fijn om in de tweede serie te zitten, omdat je dan weet hoe hard je moet lopen om als tijd snelste door te gaan. En als je dan ziet dat die serie heel langzaam is in de koelroom, zaten we al een beetje naar elkaar te kijken, want dat gaat wel lukken met z'n allen door. Want was één meisje met de langzamere tijd die er al vrij vroeg af moest. En dan ben je met tien over. Ja, dan moet je gewoon onder de 16 0 finishen. En dat kunnen we gewoon allemaal. Dus ja, dat is wel lekker dan. En dan de Nederlandse basketballers. Die zijn twee overwinningen in de EK-kwalificatie kwijtgeraakt. Volgens de Europese Basketbalbond hebben ze twee spelers opgesteld... die niet vanaf hun geboorte Nederlands zijn. Terwijl er maar eentje per wedstrijd mag spelen. De basketbalploeg was juist zo goed begonnen aan de EK-kwalificatie. De bijwinst op Portugal aanstaande vrijdag... zou Oranje zich voor de volgende ronde plaatsen. Maar door dit besluit is Nederland plotseling kansloos in de kwalificatie... als het besluit tenminste blijft staan. De Nederlandse basketbalbond overweegt in beroep te gaan... omdat een van de betwiste spelers wel degelijk... vanaf zijn geboorte Nederlander zou zijn. Vanavond in langs de lijn spreken we de bondscoach. Toon van Helftren. die moet dan maar eens uitleggen wat er gebeurd is... en hoe de kansen nu liggen voor Oranje. En dan naar het voetbal. Over een uur wordt er afgetrapt in Faro... waar het Nederlands elftal oefent tegen Portugal. Bas Tegeler is al in het stadion. Bas, goedenavond. Hallo, Gio. Normaal gesproken vraag ik dan naar de opstelling. Maar ja, die is sinds gisteren geen verrassing meer. Nee, je mag er wel naar vragen. Maar uh, ja, de verrassing die er in de training nog bij kwam... is dat de Goezemann naar die botsing met Kuit uh, naar het ziekenhuis moest. En daar kon een streep door. Kuit zelf ook inmiddels terug naar huis. schuide streep naar Istanbul. Dat is nu in feite zijn huis. Uh, en daar speelt Wijnaldum voor in de plaats. En ja, de rest stond inderdaad alvast. Ja, de opstelling van Portugal, heb je die wel? Nee, want het, het stomme is een beetje... wij zitten nu uh, vijf hoog in een stadion op een perstribune... omdat we nou eenmaal daar moeten gaan zitten om met jullie even te kletsen. Maar er is verder nog niemand. Uh, nee, en daar is zeven verdiepingen lager. Daar delen ze waarschijnlijk nu stenciltjes uit met, <laughs> met opstellingen. Maar de, de verwachting is wel, want zo werkt het wel in deze wedstrijden... dat die landen toch wel beginnen met grote namen. Voor zover ze er zijn, hè, want in Portugal zijn er ook wat niet... Denk bijvoorbeeld aan Nani, mensen die zich geblesseerd hebben afgemeld, Joao Moutinho. Maar wel Ronaldo bijvoorbeeld in beeld en dat levert nog wel wat aardige confrontaties op. Zeker omdat Ronaldo aan de linkerkant voorin speelt bij Portugal. En daar dus de rechtsbek van Nederland tegenkomt en dat is de debuterende Paul Verhaag. En ik zou mij best kunnen voorstellen dat het Paul Verhaag wat minder goed geslapen heeft vannacht. Ik kan me dat ook voorstellen. Nog even, hè. vriendschappelijk voetbal, maar Portugal nederland het zal nooit echt vriendschappelijk zijn, denk ik. Nee, dat komt nog uit de tijd van Fernando Couto en de ruzietjes in de spelerstunnels in de jaren negentig. Uh, toen we trouwens nog een keer van Portugal konden winnen, zo waar. Dat is daarna niet meer gelukt. Uh, nee, dat zijn pittige confrontaties. En ja, het is dan een prestigestrijd. Nog los van het feit dat Van Gaal gisteren bij de persconferentie heeft gezegd... ik zie Portugal echt wel als een outsider voor de wereldtitel. En misschien durfden die, zijn wij dat ook wel. Maar uh, dat zijn confrontaties waar je wel wil laten zien... Uh, wat je kan en, en wie je bent... En dat zal denk ik niet anders zijn. Ik krijg trouwens nu net een opstellingsformuliertje voor mijn neus. En daar staan inderdaad wel groot, gewoon de grote namen op. Met Pepe Kijk. en uh, Coentrao en Ronaldo en Danny, Schitterende speler. Uh, Joao Pereira, Helder Postiga. Dus ook Portugal komt gewoon met de sterke al. Minder dan een uur nog en dan begint die wedstrijd. In Faro horen we Bas Tegelen weer terug. Vanwege die wedstrijd trouwens begint langs de lijn vanavond een half uur eerder dan normaal. Om half tien dus. ben ik lekker vroeg thuis Rio? Heerlijk. Straks dus Rio om half tien en de heren in Portugal. Imagine Dragons on top of the world. Yo, jongens, laat die lijn maar lekker openstaan. Dan. On top of the world, Imagine Dragons. Radio 1, VNN Today. Ja, een, een zwarte dag voor Egypte. Het ministerie van Volksgezondheid rept over 150 doden. De VN heeft het over honderden doden. Right now what we're seeing is the, the disappearance of even the slightest hope of national reconciliation. I'm really worried that this is the end of the beginning of this new phase in Egyptian history, if you will. Ja, er wordt gevreesd dat dit het begin van het einde is, want alle hoop op een vreedzame verzoening is verloren, hoorde je net. Vice-president El Baradij stopt op, ook nog, en eerder vandaag werd de noodtoestand afgekondigd. Kortom, een, een hele heftige dag. Vanuit Cairo, journalist Lucia Admiraal. Lucia, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar nu bij jou op dit moment? Het is heel erg stil op de plaats, want uh, ja, er is dus een avondklok ingesteld mm -hmm. en uh, heel veel mensen luisteren daar ook naar... Um, dus uh, op een paar uh, ja, groepjes uh, burgerwachten eigenlijk, die de straten beschermen na... zijn de straten heel erg stil en, uh, en ja, blijven mensen thuis. Ja, en die, die twee pleinen zijn helemaal ontruimd? Um, ja, de, de, de veiligheidsdiensten hebben op de twee belangrijkste sit-ins... die er waren van de, van de Morsi aanhangers... Mm -hmm. uh, ja, die hebben daar eigenlijk gewoon de controle gekregen. ja. Um. Nou is dus de noodtoestand afgekondigd... terwijl die net natuurlijk vorig jaar na, na ruim wat is het, 30 jaar is opgeheven... vandaag weer ingesteld. Wat, wat betekent dat? Uh, ik denk dat dat een hele zorgelijke ontwikkeling is. Uh, hoewel uh, de noodtoestand, uh, ja, zoals er vandaag gezegd is, maar uh, een maand zal blijven. Mm -hmm. uh, ja, is die, is die jarenlang van kracht geweest onder Mubarak. Ja. En dat geeft het leger eigenlijk nog meer macht. Want uh, ja, zij kunnen nu, ze hebben nu eigenlijk vrij spel. En in combinatie met die avondklok kunnen zij nu gewoon burgers uh, oppakken. Ja. En, dat is, en dat is ook de vrees dat ze dat gaan doen, moslimbroeders oppakken. Uh, ja, moslimbroeders of zelfs, ja, niet eens mensen die niet eens de moslimbroeders steunen, maar de staat opgaan. Dus, mm -hmm. uh, dus dat is zeker een hele zorgelijke ontwikkeling. Ja. Wat hoor jij van mensen die je spreekt? Want je hoort hier de woorden burgeroorlog vallen en inderdaad Egypte is weer terug bij af. Is dat ook wat jij hoort? Ja. Ik heb echt vers hele verschillende reacties gehoord vandaag op straat... Uh, van mensen die eigenlijk wel blij waren dat er eindelijk een oplossing kwam... Uh, aan, het, aan ja, de grote aanwezigheid uh, van, uh, van morsie-aanhangers uh, verspreid over die twee uh, sit-ins. Mm. Uh, maar uh, ja, ook mensen die ontzettend angstig waren. Dat het Syrië wordt dan vaak genoemd. Dat het toch uh, ook tot een uh, bloedige burgeroorlog zal leiden. Uh, maar ja, door de meeste mensen wordt het geweld uh, ja, afgekeurd. Ja. Dus, uh, maar wat verwacht jij... Want ja, je zegt nu de straten zijn, zijn, zijn rustig. Maar ik hoorde dan net weer op televisie. Ja, het is niet, niet te verwachten dat die moslimbroeders vanaf nu braaf binnen gaan blijven. Die gaan toch wel weer de straat op. Ja, dat klopt. Um, en uh, bij uh, de sit-in in Giza, de westoever van de Nel, uh, zijn ook vanmorgen nadat die sit-in is ontruimd... zijn uh, ja, een grote groep uh, morsiebetogers naar een andere plek gegaan, vlakbij waar ik woon, in Mohandesin. Mm -hmm. uh, die hebben op het Mustafa plein opnieuw een sit-in uh, ja, uh, gemaakt. Dus ze gaan en, gewoon en, naar, naar andere plekken ik. toe? ze gaan ook gewoon nog naar andere ja. plekken toe. En daar zijn nu aan het begin van de avond ook weer gevechten uitgebroken... met de veiligheidsdiensten en ook met buurtbewoners. Dus ja, het is een dat het daar ook nog wel onrustig zal blijven. Maar een burgeroorlog, dat is niet wat je hoort van de mensen die je spreekt. Daar zijn ze geen niet bang voor. Ja. En nou, ik, ja, ik heb het mensen wel horen noemen. Maar ik denk toch dat veel mensen zeggen... nou, Syrië is wel een ander verhaal. En ja... Uh, en, ja. Ik denk dat dat nog wel ver weg is. Goed, nou, laten we het hopen. Um, pas een beetje op jezelf ook, Lucia Admiraal. Dank je wel. Vanuit Egypte, vanuit Kaira. Dank je wel. Mijn intraman, Rolof. Willemijn, we gaan even samen lekker terug in de tijd. En we gaan naar het rijkste decennium dat deze planeet qua muziek ooit gekend heeft. De jaren negentig. Ja, aussie aan, opgeschoren kop en lekker uit je pannetje. En nu gaat cabaretier Caroline Borges op Lowlands optreden... met haar interpretatie van happy hardcore. Akoestisch. En dat emotioneert me. Want het is een ongelooflijk rijk genre. En voor wie het niet meer helemaal weet... nemen we even nog de basisbenodigdheden voor happy hardcore succes door. Om te beginnen een vrolijke beat. Een lekker pretentieloos tekstje, hè, dat een keer of vijf herhaald wordt. En dat laat je dan vervolgens inzingen door of een gek stemmetje. Een lekker stuk en het liefst in een latex pakje, want dat is leuk voor de clip. We are Ik ga presentatie hebben er nog twee keuzes of je gaat megalomaan over de top en je spreekt je fans toe alsof je onze lieve heer zelf bent. Party people <laughs> the sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting season. Ja, scooter. Die man die kent geen zelfbeheersing. Of je neemt jezelf juist wat minder serieus. Wat ook de mosselman. Er gaat wel eens een dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Maar uh, dat is ook happy hardcore. Maar Caroline, jij hebt straks geen beat. Geen gek stemmetje. Je hebt ook niet die, die roffel die er altijd in zit. Dus ik ben heel ik heb wel een latex pakje. Een, oh nee, <laughs> ook niet. Ik ja, cool. <laughs> ben wel benieuwd wat er overblijft uh, als je happy hardcore terugbrengt. Tot alleen dat lekkere stuk en een gitaar. Ja, nou, uh, en de gitaar, moet ik even zeggen, daar zit niet zomaar iemand achter. Dat is ook een gevaarts. En uh, die zit hier naast mij. We hebben samen dit, uh, deze soort act ontwikkeld. Al uh, vijf jaar geleden of zo. Toen, uh... Te zien, dus, eventjes nog oh, voor ja. de ja. duidelijkheid. Uh, zaterdagavond, half twaalf op Lowlands. Yes. Uh, ja. Gaan ja. jullie in een, in een gezellige intieme tent voor 250 man akoestisch hakken? Ja, met ousties uh, aan. en... Uh, en uh... Zondagavond, hè? Zondagavond, zondagavond, ja. Oh, sorry, zondagavond. Zondagavond. Ja. zondagavond. zondagavond. Dus na de, na de afsluiting uh, om half twaalf in de mike tent. Dus je zegt net al, we zijn er al vijf jaar mee bezig. Ja. Is dus al, hoe, hoe ben je hier opgekomen met het plannetje? Ja, we... Uh, ja, in de kroeg, ja. Waar de beste plannen bedacht worden. Ja. Uh, we hadden een festival waar we op zouden spelen. Een klein festival. En daar hadden we ruimte om iets geks te doen. Toen dachten, we: wat lijkt ons nou leuk. Toen hadden we eigenlijk allebei die, die enorme liefde voor die happy hardcore liedjes. Omdat het in de kern altijd... Ja, het is zo opmerkelijk dat een goed liedje heeft gewoon een refrein wat, wat blijft hangen. Al deze refreintjes zijn blijven hangen. Bij... Ja, maar het zijn ook alleen maar refreintjes. Het zijn ook alleen maar is, refreintjes. Ja, ja, ja. Maar het is wel goede refreintjes. Het zijn wel, je, je zingt ze zo mee. Tenminste ook vier akkoorden. Maar... Ik heb vanmiddag nog even de tekst van Have you ever been mellow? Van de party <laughs> ja. is opgezocht. Dat is letterlijk vier zinnetjes ja. en dan vijf keer. Ja. Bijvoorbeeld, um, onze eigen Charlie Lono's en Mental Theo gaan jullie ook doen. Ja. Wonderful Days. Ah. Ik, wa ik was nooit zo. Ik mag hier even de elitaire trollen uithangen. Ik was nooit zo heel erg fan. Het is meer uh, achteraf, als ik terugkijk, denk dat was best wel grappig. Maar jullie nemen dit ook nog vrij serieus. Hè? Zijn, vind je dit echt goede liedjes? Ja, ja want ja, ja. Wat, wat, wat snap ik hier ja. niet aan? Nou, maar wat, wat, wat, wat zij zei. Het zijn wel echt catchy, catchy refraintjes allemaal. Gewoon ja. hooks. En het is, dat is allemaal best wel goed geschreven. Ja, het is voor mij ook gewoon... Ik wilde het heel graag zijn. Er was no way dat dat... Uh... Jij wilde een, een, een gabbernetje, heet het dan, Een huh? gabberetje. Gabberetje. En, en, <laughs> wat het ook is. Nee, maar dan ik mocht, wilde dat graag. Maar... maar dat mocht niet van mama. Nee, ik was ook... Uh, nee, daar kwam je ons thuis. Was Dat absoluut niet uh, mogelijk. Dus um, ik wilde ook heel graag een Australië. Een, een Nike en Nike Air Max en zo. Maar ik had dan zo van een merk... Wat dan echt wel acht merken onder de Australiën zit. Een beetje te groot. Iets waar ik in hockeyde. Dat had ik dan aan naar school. En, uh, en een beetje ja, van die net niet Nike Air Maxjes. En mijn haar gewoon strak. Ach, het was het allemaal net niet. Maar ik vond het zo... Het was zo'n groep waar je dan bij kon horen. En dat was toen ik 15 was, echt het hoogst haalbare om. Maar jij zat op hockey, dus ja, Ik zat helaas. op hockey, dus het was sowieso ja. niet... Is het moeilijk om te spelen? Of is het super makkelijk? Want het is natuurlijk een heel... Ik bedoel, zelfs ik hoor dat het simpel in elkaar zit. Is, is het ook zo makkelijk om te spelen? Nou, het is. De partijtjes die ik soms van heb gemaakt, die zijn dan weer iets lastiger. Maar nee, het is in principe niet. Theo. Zijn het gewoon vier akkoordenliedjes inderdaad? Ja, meestal is zo. Wij hebben het even gevraagd aan um, Mental Theo. Of Theo okay. Theo, nabuurs. Zeiden we net dat het briljant was? Ja, toch? Ja, ja, is, Wat hij er eigenlijk van vindt dat oh, jullie dit gaan doen? Caroline en Okke, uh, ik heb jullie veel gezien. Ik ben erg onder de indruk. En leuk dat jullie met zoveel enthousiasme jaren 90 sound weer te leven brengen en dan akoestisch. En dan niet in een, een vage bellet of in een, in een hele foute hippie uh, sfeer. Maar vooral wat je doet gewoon met veel tempo, veel enthousiasme, veel springen. En het zingen klinkt waanzinnig. Dus uh, ga zo door en ik ga nog meer filmpjes van jullie bekijken. Want ik geniet ervan. Ik geniet ervan. Dat ja. wil ik ook graag doen. <laughs> Daar meneer, ga staan. Oh, dit is toch echt alsof Michael Jackson iets tegen ons heeft gezegd. Oh man, nou. Oh. <laughs> toch, toch wel een held. Oh, <laughs> Latex pakje. Is aan. We, die we beginnen dan maar doen? meteen met, ja. uh, met hem, ja. Okay. Dit zo gaat het met dus hem. ook klinken op Lowlands ja. in de mic, zondagavond. I found the love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand. What I'm to do, try to forget and to find someone new So I pray on my knees to heaven above Send me somebody please, someone to love To continue my story, give me your hand Don't let me down with a heart to be damned I found a love but it didn't last Wonderful days belong to the past I don't know where I stand, what I'm to do Try to forget and to find someone new so I pray on my knees to heaven box. send me somebody please someone to love to continue my story give me a hand don't let me down with a heart to be damned trek dit dit dit het zal het voorse nog meer nog meer een ja dat ja. Ja. Um... komt allemaal The children of uh... night yeah. Dit was wel een van mijn favorietjes hoor. We are the children of the night. We fight for the future of our nation. Let's come together and unite. Nothing's gonna stop us now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 Een gieterist, ook een gevaars. Zondagavond dus. Even. Ik ben erbij. <laughs> gaan het zien. Ik We ben gaan het samen zien. Dank, yes. dame en Exit Holland. Een opvallende dresscode in Japan. De politiek bepaalt daar deze zomer de kledingkeuze van het land. De normaal zo heel erg net geklede Japanners... die moeten nu hun maatpak inwisselen voor een zomerse Hawaii-blues. In Japan, Wouter van Kleef. Wouter, goedenavond. Hi, goedenavond. Hoezo een, een rare, fijne, gekke Hawaii-blues voor de Japanners? Nou, het is hier gewoon ontzettend warm. Uh, het is hier vandaag, als het weer een graad of 35 en, en het is ook heel erg vochtig. Dus, dus wat je dan krijgt, is dat het gewoon echt niet prettig is om, uh, om in zo'n benauwd kantoor te gaan zitten. Dus de airco's staan volop te loeien in de metro en in de grote kantoren en de winkelcentra. Ja. En ja, uh, als die airco's hard moeten loeien, dan gaat natuurlijk de energierekening voor ze omhoog. Um, dus daarom is er dus nu een campagne gestart om, joh, als we nou wat luchtige kleding dragen, dan, dan kunnen we die airco wat, wat zachter zetten. Dat is een beetje het idee. Maar dat is echt een campagne met, met spotjes op de televisie en posters in de stad? Ja, daar moet je je inderdaad dat bij voorstellen. Ja, uh, de regering uh, vergaat het ook elk jaar altijd nu in van die dunne Hawaii-bloesjes. En uh, daar laten ze dan foto's uh, van schieten en die gaan dan rond. Om ook mensen inderdaad te stimuleren die keuze te maken voor cool biz, zo heet dat. Uh, dus dus luchtige kleding, uh, koude, ja, kleding. Je ziet serieuze ministers en, en kamerleden zie je in Hawaii-bloesen. Dat lijkt me niks, ja, niks ja, voor Japanners. Ja. Ja, nee, absoluut. Uh, Japanners zijn inderdaad ontzettend van jasje, dasje, strakke pakken, donkere stropdassen... en uh, hele ongezellige kleding wat dat betreft. Maar in deze periode van het jaar, als het echt zo bloedheet is, dan, uh, dan kan dat opeens, ja. En dan, dan worden die, die foto's ook juist heel erg vertoond. Hey, en je zou kunnen denken, oké, okay, hoge energierekening, maar goed, uh, het is dan nou maar even zo. Die airco moet gewoon aan, het is heet. Ja, nou, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen. Um, deze campagne is eigenlijk al een tijdje aan de gang. We're al een jaar of tien of zo. Uh, misschien nog wel langer. Maar waar het om gaat nu vooral is dat sinds Fukushima... de kernramp natuurlijk van twee en uh, een half jaar geleden ruim... heeft Japan uh, al die kerncentrales bijna uitgezet. Dus wat je ziet is dat Japan gewoon heel veel energie, olie en gas moet importeren. Hartstikke duur. Mm -hmm. Energierekeningen hier zijn ook omhoog gegaan. Dus nou, ja, dat is een beetje de motivatie waarom nu iedereen zegt van... joh, uh, laten we nog extra uh, ons best doen om die energierekening omlaag te krijgen. En ja, als dat betekent in een uh, lekker polootje naar het werk of een uh, relaxed hawaii blouse uh, inderdaad op het uh, advocatenkantoor, dan kan dat gewoon. En ik begrijp dat ook de winkels daarop instellen. Dat de mode zich er ook op aanpast. Ja, zeker. Je ziet vanaf uh, nou ja, mei ongeveer, denk ik. Uh, zie je inderdaad in modewinkels, zie je in de etalages, uh, wordt de verkoelbus geadverteerd. En uh, ik geloof dat dit jaar zag je een beetje dat de trend lichtblauw was en, en witte kleding. Uh, dus, dus dat is dit jaar de trend ja, die spelen daar fors op in. En uh, vanaf, zeg maar, in mei gaan mensen inderdaad uh, Coolbiz kleding shoppen. Coolbiz mode, dus luchtige kleding in Japan. Omdat anders uh, de elektriciteitsrekening te hoog wordt. Wouter van Kleef, dank je wel. Super, dank je. Michiel Brummelhuis aanschoven. Pokergrootheid. En daar gaan we zo verder mee praten. Eerst even een minuutje. Heel snel quizje over pokerhanden. Want die zijn soms vernoemd naar bekende vrouwen. De hand eh, 9 en 5 bijvoorbeeld. Als je dat in je handen hebt. Naar welke vrouw zou dat vernoemd zijn? Uh, 95, moet ik 5. Wel... Ja, hoe heet ze? Met messenger. De... Dolly Parton. Hey messenger, oh, ja. En de hand 3 8 hebben we dan nog. Die wordt wel Raquel Welch genoemd. Enig idee waarom? De drie achtervormen van de lichaam? Nee, het is de, de leeftijd die ze al 130 jaar claimt te hebben. <laughs> en dan hebben we nog Aas Koning, mijn favoriet. Die is vernoemd naar Anna Koenikova, AK. Maar niet alleen voor de initialen. Michiel, weet jij waarom nog meer? Uh, nee, eigenlijk niet. Sorry. Nee, they look better than they play. Ah. <laughs> Anna Koenikova en de Aas Koning. <laughs> Juist hem. Goed, zometeen praten wij verder over uh, het leven als profpokeraar. En hoe het is om dan in Las Vegas te staan. Tot zo. En. En. Rinken van den Brink. Dus er vindt wel degelijk overdracht van resistente bacteriën plaats van kip naar mensen. En mensen kunnen daar ziek van worden, want zo'n resistente bacterie kan een infectie veroorzaken die dan moeilijk of soms niet. Te bestrijden. Vroeger deskundige rechtsextremisme bij Vrij Nederland. Nu gezondheidsredacteur van de NOS. Door die dieren preventieve antibiotica te geven. halen dus meer kuikens levend de eindstreep. En dat is de slacht. Rinken van den Brink in Luizen in de Pels. Een serie gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. Radio 1. Argos. Zaterdag. Van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten.